Wat de man bezielde is nog steeds niet duidelijk. Bij de schietpartij vielen 12 doden, 59 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. De verdachte had een machinegeweer, een hagelgeweer en een pistool bij zich. In zijn auto werd nog een pistool gevonden. Het is volgens de politie nog onduidelijk of hij alle wapens heeft gebruikt. Bij zijn aanhouding maakte de man bekend dat in zijn woning explosieven liggen. Hij bleek inderdaad booby traps in zijn appartement te hebben achtergelaten.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 In een reactie zegt Otfiel dat het de situatie zeer serieus neemt... en dat het alles in het werk stelt om de aanvullende maatregelen uit te voeren. Otfiel Terminals in Rotterdam kwam de laatste tijd diverse keren in het nieuws... door incidenten en overtredingen van de milieuregels. Bij de scheepsramp voor de kust van het Afrikaanse eiland Zanzibar blijken twee Nederlanders te zijn omgekomen. Het is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een echtpaar van middelbare leeftijd. Het lichaam van de vrouw is inmiddels geborgen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 De Europese Commissie begint een onderzoek naar de overname van pakjesbezorger TNT door het Amerikaanse UPS. Volgens Brussel is de overname mogelijk slecht voor de concurrentie. De eurocommissaris van Mededinging benadrukt dat TNT en UPS twee van de vier grote spelers zijn op de Europese markt. In maart deed UPS een bot van ruim 5 miljard euro op TNT. De Nederlandse pakjesbezorger ging daarmee akkoord.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 Een Amerikaanse man heeft bekend dat hij met modelvliegtuigen... aanslagen wilde plegen op het Amerikaanse ministerie van Defensie... en het Capitool in Washington. De Bengaalse man van 26 werd opgepakt toen hij undercover-agenten van de FBI... om explosieven en vuurwapens vroeg. De man had levenslang kunnen krijgen, maar omdat hij heeft bekend... krijgt hij 17 jaar cel. In vergelijking met eerdere edities van de Nijmeegse Vierdaagse... waren er dit jaar maar weinig uitvallers... Dat komt volgens de marsleider doordat de deelnemers zich beter voorbereiden... en omdat het goed wandelweer was, op een paar regenbuien na. Iets meer dan 38.000 wandelaars passeerden vandaag de finish in Nijmegen. Op dinsdag waren ruim 41.000 mensen begonnen. De reparaties aan de zendmast in het Drentse Hogesmilde gaan langer duren. De mast zou volgende maand weer volledig operationeel zijn... maar dat wordt één tot twee maanden later... Het slechte weer van de afgelopen maanden en technische problemen zijn de oorzaak van de vertraging. Vorig jaar juli werden de zendmasten in Hogersmilde en IJsselstein getroffen door brand. De mast in Drenthe stortte in. Het weer. Vannacht opklaringen en wolkenvelden en vooral in het uiterste noorden en uiterste zuiden kans op een bui. Het wordt 6 tot 10 graden. Morgenochtend vrij veel bewolking en lokale bui. In de middag zonniger en dan wordt het een graad of 18. Zondag en de dagen daarna is het zonnig en droog... en de temperatuur loopt op naar 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A12 Den Haag naar Utrecht... geldt bij het knooppunt Lunet een, een omleiding door werkzaamheden. Verkeer richting Arnhem moet Amersfoort en Apeldoorn volgen. Dat is via de A27, de A28, de A1 en de A30. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat tussen Maarsbergen en Veenendaal West... een file van 2 kilometer door werkzaamheden... En dat was de verkeersinformatie. Je houdt van je huisdier, dus kies je BAFAR topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en ViproCat tegen vlooien en teken. Met FiproNil, het best verkochte antiflooienmiddel. BAFAR! De mensen die van dieren houden, BAFAR. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl.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 Goedenavond. Als we nou gewoon die SGP-vrouwen door Frank de Boer laten trainen en een homo op de SGP-lijst zetten. Hebben we dan niet flink wat problemen van vandaag opgelost? Hartelijk welkom bij Met Het Oog Op Morgen. Het bewind van de Syrische president Assad lijkt te wankelen. De Diverse mensen uit zijn omgeving zijn vermoord of zijn overgelopen. Wie zijn er nog over? En wie neemt het roer over als Assad om zou komen? Dat bespreken we met oud-diplomaat en Arabist Koos van Dam. Als de Amerikaanse president Obama om zou komen... dan wordt hij opgevolgd door Joe Biden. Dat is de vicepresident en vermoedelijk ook de running mate van Obama... bij de komende verkiezingen. Maar wie wordt de running mate van de tegenstander van Obama, Mitt Romney? Die vraag bespreken we met onze Republikeinen-watcher Michel van der Hoek. De opening van de Olympische Spelen volgende week... is geïnspireerd op een stuk van Shakespeare. Die gelegenheid wordt aangegrepen om op allerlei manieren... en op allerlei plekken in Groot-Brittannië in allerlei talen... stukken van Shakespeare op te voeren. We bespreken straks hoe een Shakespeare klinkt in het Chinees of zelfs het Irakees. En om 5.12. vragen we oud Jacques D'Ancona... of homo's een beetje asportief zijn... en een andere motoriek hebben dan hetero's... zoals Ajax-trainer Frank de Boer vandaag zei. Maar eerst het nieuwsoverzicht van... Vrijdag, 20 juli. This is CNN Breaking News. We were watching the movie and like, as one of the action scenes like, you know, started up... Like gunshots were firing and like, we heard... Like explosions or something like it to our left. Hundreds of people just running around. Somebody's still shooting inside. These are number nine. We got another person outside shot in the leg of female. Horror and tragedy in Aurora, Colorado this morning after a mass shooting at a Batman movie premiere. He was wearing a ballistic helmet, a tactical ballistic vest, ballistic leggings, a throat protector and a groin protector and a gas mask and black tactical gloves. Gas bombs um, as they were leaving, and then just gunshots all over the place. And it started in the theater that I had bought tickets to. Like He was so calm when he did it, it was like scary. And he started shooting into the crowd. He just did it again with the other gun, and then he walked past us after we hid under the uh, the chairs. And people started ducking and like running out. It like became chaos after that. And we ran <laughs> as fast as we could. Achter het theater pakt de politie een man op. Hij verzet zich niet. Zijn naam is James Holmes. Is uh, and what we hebben is: een heleboel We hebben foto's in de location. En we proberen te hoe material dat in there. Sasha theater de ongelofelijke gebeurtenissen van vandaag in Denver. Contact nu met onze correspondent Ilko Bos van Roosenthalen. Ilko, is er inmiddels al meer bekend over de dader? Er is in elk geval bekend dat hij niet praat. Dat heeft de politie bevestigd. Hij laat helemaal niets los. Het enige wat hij wel heeft gezegd, en dat is ook bevestigd, ik ben de Joker, de Joker, de bad guy, de de schurk uit andere Batman films. En uh, ja, dat heeft hij tegen de politie gezegd. Want uh, onmiskenbaar krijg je dan de discussie van, van is zo iemand door zo'n film beïnvloed? Is dat een te gewelddadige film? Moet daar iets mee gebeuren? Nou, dat is een beetje een struisvogeldiscussie, denk ik, in het verleden. Uh, vaak die vraag gesteld bij vergelijkbare schietpartijen uh, Worden deze jongens beïnvloed door gewelddadige games of speelfilms? Ja, en elke keer blijkt het gewoon jongens in de war. Maar ja, de discussie... ...zal hierover ook wel even doorgaan. Ja. We hoorden net Obama al even. In hoeverre uh, heeft deze gebeurtenis invloed op de verkiezingscampagne, denk je? Voor één dag, heel even. En daarna niet meer. Um, de vlaggen gaan half stok ook bij het Witte Huis. Romney en Obama hebben hun campagne inderdaad uh, uh, eventjes stilgelegd. Maar ja, burgemeester Bloomberg van New York bijvoorbeeld... ...vooral hij roept op tot echt weer een politieke landelijke discussie over... En hij zal gewoon uh, niet zijn zin krijgen. Dit is typisch iets waar een politicus zijn handen niet aan wil branden. Hooguit dan wat eigenzinnige politicus als Bloomberg. Maar Obama niet, Romney zeker ook niet. Want als je dat wel doet, dan word je afgestraft in het kiesvakje. Dus eventjes, ja, eventjes, uh, uh, ja, rauw, grote, grote, grote aandacht hiervoor. En ik kan je verzekeren, over een week is dat weer te trainen. Dankjewel, Elko Bos van Roosentaal. André Kuipers is weer even in Nederland. De astronaut verbleef een half jaar in het ISS-ruimtestation. Begin deze maand landde hij met zijn Soyuz capsule in Kazachstan. Kuipers weet dat hij zich nu onder de BNS schaart, maar een held? Uh, ja, het is misschien cliché, maar je doet gewoon je werk. Dus ja, je voelt jezelf geen held. Hm. Het grote voordeel van een astronaut is... tegenstelling tot bijvoorbeeld politicus of bondscoach... dat het allemaal positief is. En de Nijmeegse Vierdaagse zit er ook weer op. Na vier dagen lopen, feesten en binnengehaald worden op de Via Gladiola... wil je nog maar één ding? Ja, dat is dat ik me dan uh, snel ga opknappen. En dan ga ik meestal meteen naar huis. En dan? Nou, en dan ging ik lekker relaxen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen is gelezen door Jan Kos... en het overzicht wordt mee voorgelezen door Martijn van Beek. In de Telegraaf luidt de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers de noodklok... nadat vannacht opnieuw een vliegtuig is beschenen met laserstralen. Het is vooral bij starts en landingen uiterst riskant om vliegers af te leiden... zegt voorzitter Evert van Zwol in de krant. Nog afgezien van het ernstige oogletsel dat de laserstralen kunnen veroorzaken. Het komt volgens Van Sol te vaak voor dat vliegers met lasers worden gepest. Alleen al vorig jaar werden er ruim 500 incidenten gemeld. Van Zwol noemt het een delict waar hard tegen opgetreden moet worden. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waarin mensen die vliegtuigen hinderen strafbaar worden. Die wet moet volgend jaar in werking treden. Daders kunnen dan tot maximaal 15 jaar cel worden veroordeeld. In het Algemeen Dagblad ontkennen de kampers uit Waalre... iedere betrokkenheid bij de aanslag op het gemeentehuis. Sinds de aanslag op het pand met twee auto's en de daaropvolgende brand... zijn er geruchten dat de daders uit het kamp komen. Bewoners uit Waalre wijzen erop dat de kampers een conflict hebben... met de gemeente over de grootte van hun loodsen. Journalisten die na de aanslag een reactie kwamen halen in het kamp... werden eerst weggestuurd. De media maken er toch altijd hun eigen verhaal van, was de redenering. Maar nu de beschuldigingen aanhouden... willen de bewoners voor één keer hun verhaal kwijt. Ja, van dat conflict dat klopt. En dat vechten ze uit tot de hoogste rechter als het moet. Maar, zo zegt een bewoner, we zouden wel ontzettend stom zijn... het gemeentehuis in brand te steken als de procedure nog loopt. Trouw heeft het in een commentaar over de ultieme wraak op Anders Breivik. Een jaar nadat hij 77 mensen vermoordde. om Noorwegen te verdedigen tegen het multiculturalisme. blijkt dat Nooren positiever zijn gaan denken over buitenlanders. Jongeren zijn daarnaast actiever geworden in de politiek. De krant noemt het treffend dat de 21-jarige Helene Kaltenborn. die de schietpartij op Utoya overleefde. voltijds politicus is geworden. Ze beantwoordt de terreur van Breivik met verhoogde inzet voor de open samenleving. die hij zo verafschuwt. Wel heeft het geweld Noorwegen op scherp gezet, staat in het commentaar. Democratie, vrijheid en gelijkwaardigheid zijn geen automatisme... het zijn verworvenheden die ook verloren kunnen gaan. De verschrikkelijke sneeuwman is meer dan een mythe... zegt de Britse geneticus Brian Sykes in de Volkskrant. De docent aan de Oxford Universiteit is vastbesloten het mysterie... rondom de zogenaamde yeti voor eens en altijd te ontrafelen... Sykes nodigt musea en privéverzamelaars over de hele wereld uit... stukjes huid, bot of vacht te sturen... waarvan wordt beweerd dat ze afkomstig zijn van het mythische dier. Volgens de geneticus zijn twee haren al genoeg om de genen van het beest in kaart te brengen. Over zijn reputatie maakte Brit zich geen zorgen. Vijftig jaar geleden hielden veel eminente biologische rimmers ook bezig met diersoorten... waarvan het bestaan nog niet eens was bewezen. Volgens de geneticus maken nieuwe DNA-tests de tijd rijp om stukjes huid en haar... opnieuw onder de loep te nemen. Genen kun je niet vervalsen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al trabordador, a descargar la carreta. Me voy al trabordador, a descargar la carreta. Casar yo trabajo sin reposo Guamba, para poderme casar Guamba, y si lo puedo lograr Guamba, seré un guajiro dichoso a caballo vamos para el monte a caballo vamos para el monte a caballo vamos para el monte a caballo vamos para el monte Que el campo se le den, bamba, malingo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, pa monte, pa monte. Chapea el monte y cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte y cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Guillermo Portabales, El Caratero. Vandaag is opnieuw een groep Syrische legerofficieren naar Turkije gevlucht. En ook werd vandaag bekend dat het hoofd van de Syrische Veiligheidsdienst... als gevolg van de aanslag afgelopen woensdag is overleden. Hij is het vierde kopstuk uit de nabije omgeving van president Assad... die door de aanslag is omgekomen. Waar bestaat de nabije omgeving van Assad nog uit? En wat gebeurt er als die komt te overlijden? Daar ga ik over praten met Koos van Dam, oud-diplomaat en arabist... en schrijver van het standaardwerk De Strijd om de Macht in Syrië. Goedenavond, meneer van Dam. Goedenavond. Nou, ik ja. denk dat er nog heel wat mensen om hem heen zijn. Dat zijn natuurlijk wel kopstukken die zijn gevallen, maar niet de, behalve dus dan die uh, zwager van hem. Dat was natuurlijk een hele belangrijke figuur. Ja. Uh, de minister van Defensie was meer een uh, ja, niet zo'n wel een belangrijke figuur. Ook een oude getrouwe van uh, de president van de vorige president. Maar er zijn nog voldoende mensen om hem heen. Ja, en want, want waar, waaruit bestaat die omgeving uh, op dit moment? Wie zijn zijn naaste metgezellen? Nou, je hebt dus een aantal mensen die daar zijn familiebanden mee Dus je hebt bijvoorbeeld, als je, je moet beginnen bij de vader van Assad, Hafez al Assad. En die was getrouwd met iemand van de Maglouf-familie. En die twee families die hebben dus heel veel invloed. Uh, niet alleen natuurlijk die moeder die nog leeft... maar ook de, de zoons en uh, de neven daar weer van. Dus die spelen allemaal een rol ook in dat veiligheidsapparaat... of in het bedrijfsleven. Dus van die magloofs heb je een van de rijkste zakenmannen daar. Uh, Rami Magloof, die heeft ook Syria, Tel de telefoonmaatschappij in handen. Hmm. Maar je hebt andere magloofs... die zitten weer in die presidentiële garde bijvoorbeeld, in die elite troepen. Maar dat ze zich ook met het dus... bestuur van het land... Nou, nee, dat is de president. Maar als er dus gevaar dreigt, veiligheidsgevaar... dan gaan zij zich ermee bemoeien. Ja, en daar ja. heb je dus zo'n veiligheidsraad voor... die dus die aanval heeft gehad, die dat allemaal coördineert. Ja, oké. Okay. En, en dat, is, dat is nog een gemengd gezelschap. Want daar zitten nog, zaten ook nog oudgedienden van president Havertala... zat bij, zo tegen de tachtig jaar oud. Oké, okay, Dus dat is dus een, een van vrij grote groep. Nou, dat is niet zo'n hele grote groep, maar... Er zitten nog op allerlei legereenheden eenheden natuurlijk loyale figuren van de president. En op alle, allerlei sleutelposities. Ja. En zijn vrouw, dus, welke rol speelt hij? Dat zou u hem moeten vragen, maar ik denk dat hij niet zo'n belangrijke rol speelt. Die, uh, er is, zij heeft natuurlijk in het begin... Uh, voordat de revolutie begon, vorig jaar maart, heeft ze nog via de media al een, een, een rol gespeeld. Om het image, om het beeld van het. Uh, ik zou bijna zeggen het koningshuis, maar van het. Uh, want het is dus een, pre een presidentiële monarchie eigenlijk, om dat een beetje op te vijzelen. Ja. En dat deden ze heel goed samen. Je zag dus bijvoorbeeld Bashar al Assad met zijn kinderen achter op, uh, op een fiets zitten, op zo'n achter. Uh, hoe heet dat zitje, hmm. reed hij dan door de stad dat was heel populair maar de, dat is natuurlijk een hele andere realiteit wat hij daar in zijn gezin doet dan wat hij in het land doet met al die repressie en dat bloedvergieten ja. de, de, de, de, de, hoe groot haar invloed is is moeilijk te zeggen, dat bepaalt de president zegt u ik denk dat zij eh, niet zo heel veel invloed heeft, eerlijk gezegd. Nee. Heeft Azad... Maar het is wel zo natuurlijk dat als je ooit eens een keer iets zou willen insteken... De, dat je via haar een boodschap zou insteken... dat je misschien toch wel weer invloed zou kunnen hebben gehad in het verleden. Ja. Heeft die broers of zussen die hebben? Hij heeft een broer, een jongere broer, Maher, die is bevelhebber van de 4e divisie en ook van die presidentiële garde en die heeft heel veel macht. Dat is denk ik eigenlijk de machtigste figuur omdat hij zoveel fysieke eh, militaire macht eh, aan zich kan binden. Dus dat is een van de belangrijkste figuren van het regime, ter ondersteuning van de president. Ja. Maar hij heeft dus nog meer broers gehad. Maar een, er was dus een oudere broer, Basel el-Assad, die was eigenlijk voorbestemd om president te worden. Dat was eigenlijk een veel ruwer type, maar die is bij een auto-ongeluk eh, omgekomen. En dan nog een jongere broer, die is vorig jaar de, overleden. En hij heeft nog een zuster, en die is getrouwd, of was getrouwd liever gezegd. Met een van die generaals, Asaf Shoukat, die dus bij die bomaanslag uh, zijn omgekomen. omgekomen. Okay. En dan hebben we ook nog vice-presidenten. Doen die er toe? Die doen er eigenlijk niet toe. Die zijn voor me... Je hebt dus Farouk Sharra, dat is de vroegere minister van Buitenlandse Zaken. Daar is de laatste tijd heel weinig van gehoord. Hij was degene die die uh, dialoog, die, de, die ze het regime tot stand probeerde te brengen, alweer bij, al een jaar geleden, dat hij dat voorzat. Maar hij strikt formeel zou hij de macht overnemen als, hij, eh, als de president zou komen te overlijden. Dan heb je nog een tweede vicepresident, vice of liever gezegd presidenten. Dat is mevrouw Najah Alatar, een vroegere minister van culturele zaken, maar die heeft helemaal geen macht. Dus de vicepresidenten in zo'n dictatuur, overigens in het algemeen, hebben vicepresidenten, als ze er al zijn... Bij, bij, bijna nooit macht, want dan zouden dus ze een bedreiging zijn voor de president. Ja. Maar stel, hij komt om. Wie komt er dan op, uh, op zijn plek te zitten? Nou, ik denk dat er dan uh, revolutionair op zijn plek komen te zitten. En strikt formeel komt dan Farouk al Shara, uh, op zijn plek te zitten. Maar dat kan allemaal heel snel gaan. Want toen de president uh, Hafez al-Assad overleed... Uh, in 2000, in de, in 2000 uh, juni 2000, zat de uh, Bashar al-Assad was binnen een dag al opperbevelhebber van het leger. Mm -hmm. En hij was, uh, gelijk uh, werd hij presidentskandidaat gemaakt door de Baaspartij... Uh, eigenlijk mocht hij niet president worden, want de leeftijd, de vereiste leeftijd was 40 jaar. Maar het parlement heeft dat in een dag uh, veranderd naar 34 jaar, zodat hij onmiddellijk president kan worden. Dus dat kan, er kan heel wat gesleuteld worden. Yeah. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij komt, als hij op een of andere manier sneuvelt in dit hele gevecht, dat daar die uh, familieleden dan ook er niet zo heel best afkomen. Nee, oké, okay, maar dat is dan. Uh, mijn, mijn vraag was eigenlijk puur formeel. Als hij opkomt, wat is dan de logische opvolger? Dus niet zozeer een vraag naar het verloop van de strijd. Ja, ja, nee de verloop de, de, de uh, logische opvolger, lopische, logische tijdelijke opvolger is van Roekcellen. Ja, oké. Okay. Dan heb je vast nog een laag onder uh, de, de mensen die we nu besproken hebben. Een soort maatschappelijke elite. Hoe gedraagt die zich? Nou, die hebben zich in de loop der jaren ontzettend verrijkt. En die, uh, daar is dus heel veel vrok tegen geweest. Je hebt dus bijvoorbeeld van de, de mensen die rond al-Assad zaten... de kinderen daarvan, die hebben heel veel invloed gehad. Uh, maar dat valt nu ook onder, uit elkaar. Ze hebben invloed gehad in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Uh, je hebt dus de vroegere minister van Defensie, Mustafa Talas, die 33, 32 jaar minister van Defensie is geweest... Die had dus als zoon, uh, heeft als zoon Manaf Talas, maar die is dus nu uh, weggelopen. Die is uh, uh, gevlucht, zeg maar. En die zit nu ergens in, in Frankrijk waarschijnlijk. Dan heb je de zoon van uh, Hassan Turkmani, die ook bij die omslag is overgekomen. Een zekere Bilal, die heeft ook heel veel invloed, maar meer in het, uh, in het bedrijfsleven. Mm. Nou, en nou steunen al er... die mensen Assad nog, of, of niet meer? Die steunen allemaal Assad nog, want die zijn met hem verbonden. Als Assad valt, vallen zij ook. Ja, precies. Hun lotten zijn elkaar gekoppeld. Helemaal. Ja, ja. U bent diplomaat. Hoe verwacht u dat het spel zich verder zal ontwikkelen? Ik verwacht eerlijk gezegd dat eh, nog een beetje zal worden getracht eh, door Kofi Annan. Dat toch de, een laatste poging zal worden gedaan om een soort dialoog tot stand te brengen. Maar eerlijk gezegd, ik verwacht dat daar niks van terecht komt. want de oppositie wil niet praten. En als de het regime wil praten, willen ze altijd over veel te weinig praten. Dus ik het, het, zie je streven, stevend nu aan op een uh, burgeroorlog, dus het Rode Kruis heeft gezegd dat het al een burgeroorlog is, nou als het al een burgeroorlog is, dan stevend het aan op een veel uitgebreidere burgeroorlog die, die rampzalig is voor het land en die helemaal nog niet betekent dat daar een groep uit voortkomt die dan echt democratisch is. Nee. dan heb je kans dat er een nieuwe dictatuur uit voortkomt... van een hele andere kleur, met een hele andere samenstelling qua bevolking. Ja, Maar de rol van Assad is dan wel uitgespeeld, als ik u zo hoor. Die is dan natuurlijk volledig uitgespeeld. Maar ik zou toch niet eh, zeggen dat dat vandaag of morgen is. Ik bedoel, ik kan natuurlijk geen enkele voorspelling doen... maar er zijn, de stemming is zo'n beetje dat doordat dat vrije Syrische leger... Allerlei successen heeft, vooral successen die symbolisch van enorme betekenis zijn. Dus bijvoorbeeld het bezetten van grensposten of het doordringen in bepaalde wijken van Damascus. Dat mm. betekent nog helemaal niet dat die het ook echt militair hebben gewonnen. Nee. Maar het geeft wel de oppositie een enorme stimulans om verder te gaan. Dat Assad gaat verliezen staat wel vast. Wie er gaat winnen is nog helemaal onduidelijk. Nou ja, dat het gaat, voor, dat die, eens zal die ten onder gaan natuurlijk, maar dat kan. Wie er dan wint, is ook helemaal niet, niet helemaal niet zo duidelijk. Nee. Maar ja, ik ben morgen ook één dag dichter bij mijn <laughs> uh, einde. Ja, zeg maar, dat, dat weet je zeker. Ook, ja. Dus eens kun je dat dat geldt voor iedereen. Ja, goed. We, we, we gaan met u afwachten hoe het zich in uh, Syrië gaat ontwikkelen. Hartelijk dank, Koos van Dam, oud-diplomaat en Arabist en schrijver van het boek De strijd om de macht in Syrië. Het It's been a long time to the recipe, Chris Berry. De rechterhand van president Obama wordt zo goed als zeker de huidige vicepresident Joe Biden. Maar wie oh wie wordt de running mate van de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Daar ga ik over filosoferen met Michel van der Hoek. Hij is docent aan de Betal Universiteit in Minnesota in Amerika en een van onze uh, republikeinen watchers. Goedenavond uh, Michel. Eerst maar eens beginnen met de huidige positie van Romney. Hoe staat hij ervoor? Het uh, is moeilijk in te schatten. Ik geloof dat hij het uh, wel aardig doet. Uh, zeker uh, zeker na de flinke aanvallen die hij uh, twee weken geleden heeft moeten incasseren... over zijn uh, verleden bij Bain Capital, investeringsmaatschappij. Ja, en is dit dan het moment om een running mate te benoemen? Of moet hij daar nog even mee wachten? Dat is heel moeilijk te zeggen. Er zijn twee kampen onder de experts. De ene kamp zegt van nou, het is echt nu de tijd om eens een eigen zet te doen. Om eigen gezicht te laten zien. En dat doe je uh, onder andere door, uh, door een running mate te kiezen. Er is een ander kamp dat zegt ja, maar je moet ook denken aan de lange termijn. Een running mate, dat is interessant. Dat speelt goed in de media. Dus het is handiger om dat wat dichter bij de conventie te doen. Dus dan denken die mensen aan uh, midden augustus, zeg maar. Het is moeilijk te zeggen welk van de twee kampen gelijk gaat krijgen. Want is daar een officiële termijn voor of mag je dat helemaal zelf weten? Uh, nou, uit, uiteindelijk moet het natuurlijk op de conventie uh, gedaan worden. Want daar moet, moet die, moeten de kandidaten goedgekeurd worden. Ook Romney is eigenlijk officieel nog niet de kandidaat van de partij. Dat moet nog door de partijleden worden goedgekeurd. Dat is dus aan eind, eind augustus uh, dat dat uh, gebeurt. Ja, dus dan is het in ieder geval bekend. Binnen nu en ja. een maand, anderhalf weten we het. Ja, inderdaad. Ja. En voor, vorige keer, dus in 2008, was, deden ook zowel Obama als uh, McCain pas die, uh, die bekendmaking vlak voor hun partijconventies. Oké. Okay. Condoleezza Rice werd genoemd. Ik las hier van de week in de krant dat die niet geïnteresseerd was. Dat vond ik wel opmerkelijk. Uh, kan ik me eerlijk, ook, eerlijk gezegd ook wel voorstellen, want Condoleezza Rice heeft nul kans om de kandidaat te worden. Die zou oh. door de partij niet geaccepteerd worden. Waarom niet? Uh, met name omdat ze uh, uh, pro-abortus is. En dat is binnen het huidige politieke klimaat... binnen de Republikeinse partijen uh, absoluut onacceptabel. Maar wel zwart, wel vrouw? Ja, dat klopt, ja. Maar ze heeft ook helemaal geen ervaring. Ze is nog nooit voor iets gekozen. Ze heeft wel heel veel uh, professionele ervaring in de politiek. Dus ze is benoemd op bepaalde dingen. Maar ze, heeft, uh, dus is, ze is nog nooit gekozen voor iets. En ze heeft eigenlijk maar heel beperkte beleidservaring. Want ze heeft eigenlijk alleen maar buitenland beleid gedaan. En dat, dat, interesseert ook geen, uh, dat, dat interesseert niemand, zeg maar. Uh, dat je in het buitenland iets doet. Het gaat vooral om de binnenlandse politiek bij verkiezingen. Dus uh, daar heeft ze eigenlijk weinig aan. Ja, dus uh, uh, kantloos. Eigenlijk wel, ja. ja. nou Dan gaan we naar de namen die wat meer kans maken. Welke naam gaat het meest rond eigenlijk? Uh, ik, ik zou zeggen dat uh, bovenaan het lijstje moet Paul Ryan staan. Dat is een uh, afgevaardigde uit Wisconsin. Hij is echt een van de reizende sterren binnen de partij. Hij is financieel expert. Uh, hij, uh, hij heeft enorm veel uh, kennis van zaken over, uh, over de begroting. Een van de grote punten in, uh, in de aanstaande verkiezingen. Dus uh, ik denk dat hij bovenaan moet staan bij het lijstje van uh, mogelijke kandidaten. Hoe oud is hij? Hij is in 1970 geboren. Dus wat is oh, die? Piep 42? Jong? Ja. ja, hij is, uh, hij is Mijn jong. Ja. ja. Maar die, die, die zou een goede kans maken. Ik, ik denk dat hij binnen de, zowel binnen de partij als bij het algemene electoraat... heel erg goed zou spelen. De vraag is of hij daar interesse in heeft. En de vraag is ook of Romney het misschien niet handiger vindt... om hem in het huis van afgevaardigden te houden... als bondgenoot voor een uh, gezamenlijk te voerend beleid. Dus dat zijn allemaal dingen die je moet meewegen. Ik heb nog een paar namen voor je. Tim Pol Pol Polandly. Tim Pawlenty, dat is de voormalige gouverneur van de staat... waar ik momenteel woon, Minnesota. Ik denk dat hij ook heel weinig kans heeft om het te worden. Hij heeft zelf ook een gooi gedaan naar deze positie. En heeft het niet eens gehaald tot de, start, de startstreep van de race. Hij is nog voordat de voorverkiezingen begonnen... is hij gestopt omdat hij helemaal geen enkele steun... in Amerika kon vinden voor zijn kandidatuur. Hij, hij is een beetje een grijze muis. Hij is degel, een degelijke politicus met een, een tamelijk goede staat van dienst... binnen Minnesota, maar... Die wordt het ook niet. Nee, want wat is precies de rol van zo'n running mate? Moet hij zelf ook kiezen strekken of is het meer ja. stand ja, by or man? Het is, het is uh, een, een running mate tijdens de verkiezingen... moet vooral ook uh, enthousiasme kunnen brengen onder het electoraat. Dus het moet ofwel een versterking zijn van, uh, van de kanten die de kandidaat zelf al heeft... of het moet uh, de, uh, zeg maar de, de kandidaat in, in evenwicht brengen... onder groepen waar, uh, waar Romney dus zelf niet zoveel uh, aanhang heeft. Dus uh, daar kan je alle kanten mee op, maar... Ja, dat kan van alles zijn. Zijn er vrouwen die kans maken? Uh, ja, er zijn vrouwen die kans maken. Ik denk dat uh, de, de, de vrouw die het meeste kans maakt is waarschijnlijk toch wel uh, Kelly Ayotte. Zij is uh, senator voor New Hampshire. Uh, de, zij maakt redelijke kansen, niet heel erg groot. Ik denk niet dat ze helemaal bovenaan het lijstje staat, maar je moet haar niet, uh, niet vergeten. Nee. En, en mag, ze, mag uh, Romney het gewoon helemaal zelf weten? Hoe gaat, hoe gaat die procedure in zijn werk? Ja, in principe mag je het gewoon helemaal zelf weten. Je moet zelf weten met wie een verkiezing ingaat. Het is ook zo dat allebei de kandidaten afzonderlijk moeten worden gekozen tijdens een verkiezing, dus in november. Uh, maar daar zit natuurlijk wel aan vast dat de conventie, dus de partij, moet dat op de conventie wel goed vinden. En uh, waar men een beetje aan zit te denken is dat uh, Ron Paul, die geen kans maakt om, uh, om kandidaat nog te worden, wel toch wel uh, in het geniep een beetje heel veel uh, gedelegeerden heeft binnengesteept. Hij heeft minstens een zesde van de gedelegeerden heeft hij achter zich of, uh, of officieus achter zich. Daarmee kan hij volgens procedurele re regels uh, op de conventie nogal als schoppen als iets hem niet aanstaat. Oké, okay, dus het is slim voor om even te overleggen met Ron Paul. Ja, je moet, uh, je moet een beetje in de gaten houden... wat zou er gebeuren op de conventie als ik dit doe? Ja. En dat geldt niet alleen voor de kandidaat... maar ook voor over het partijprogramma waarmee ze dadelijk de verkiezing ingaan... en allerlei andere dingen. Oh ja. Dan hebben we nog Bob McDonnell. Ja, Bob McDonnell is uh, momenteel de gouverneur van, uh, van Virginia. Uh, Geld als een stevig conservatief. Hij heeft in Virginia flink gewonnen uh, tijdens zijn verkiezingen. Het uh, probleem is dat buiten, niemand, buiten de Virginia... kent niemand hem eigenlijk dus... Dat is ook weer zo'n uh, een, een risicootje voor, uh, voor Romney. Zo durf ik dat aan om uh, met zo'n onbekend iemand de verkiezingen te gaan. Ja, want als jij een uh, advies zou moeten geven... waar moet hij dan op letten? Wat zou het profiel zijn... Ja, dat is, dat is moeilijk. Omdat niemand precies weet hoe, hoe het uh, in de PR gaat uitpakken natuurlijk. Uh, het is, en, en ook niet alleen PR, maar ook in de, in de, in de swing states. Waar gaat het heen? Het is, overal is het zo, is het zo nauw met alle, met alle peilingen... dat het heel moeilijk is om te kiezen... moet ik, moet ik eerder mijn, mijn eigen achterban verstevigen... of mm. ga ik meer een beetje naar links leunen... Om de, om de gematigde kiezers binnen te halen. Dat is heel erg moeilijk te zeggen. Ik denk, ik denk als ik zelf zou zeggen... verstevig je eigen achterban uh, zonder extreme dingen te doen... ...werk je tot de thema's waar het over gaat... ...met name de economie en de werkloosheid... ...en ook het grote thema de rotzooi van Obamacare... Uh, ...dat zijn weinig controversiële thema's... ...waar je ook met een stevig, door, uh, gewoon uh, conservatief partijprogramma... ...en dus met stevige, conservatieve kandidaten... ...de verkiezingen wel in kan gaan. Ja. Gaan we nog terugverlangen naar Sarah Palin... ...de vorige running mate van de Republikeinen? Uh, ik niet in ieder geval. <laughs> ik denk dat er weinig mensen zijn uh, die daar uh, naar terugverlangen. Uh, zij wordt niet meer genoemd. Nee, nee. En ik denk ook niet dat we, haar, dat we van haar ooit nog op het nationale to politiek toneel ooit nog wat horen. Ze is heel goed als, als spreker en ze enthousiasmeert mensen in de media. Maar ik denk dat haar rol tot, tot dat domein beperkt blijft. Oké, okay, jij zet je geld op Paul Ryan. Ik denk het wel, ja. Mooi. We gaan het afwachten met jou. Dankjewel, Miesel van der Hoek. Graag gedaan. avant de partir je ferai l'idiot simplement pour écouter les gens rire et je resterai là Sente sans, sans rien Je resterai la Wallonië met C. Tijdens de Olympische Spelen in Londen is er veel aandacht voor Shakespeare. De openingsceremonie is op een stuk van hem geïnspireerd... en de Britten pakken uit met een tentoonstelling en opvoeringen in diverse talen. Hans Jansen is universitair docent Engels aan de Rijksuniversiteit van Groningen... en shakespeare kennen. Goedenavond, meneer, Jan, meneer Jansen. Een goede avond. Ja, de openingsceremonie is geïnspireerd op het stuk The Tempest van Shakespeare. Wat is dat voor een stuk? De gaat over een man die met zijn dochter op een onbewoond eiland is achtergelaten nadat zijn hertogdom door, een, door zijn broer is overgenomen. En na ongeveer 15 jaar weet hij wraak te nemen op zijn broer en lokt hem met een aantal anderen naar dat eiland. En bewerkstelligt eigenlijk in de loop van, van het toneelstuk een verzoening. Oké, okay. ik dacht er komt veel bloed, maar dat valt mee. Uh, gelukkig uh, komt er uh, geen bloed uh, aan, aan dit stuk uh, te pas, nee. Oké, okay. en maar dat, daar is het op geïnspireerd. Daarmee is er nog niet veel te zeggen over wat we volgende week te zien krijgen, denk ik, Nee, behalve dat... dat kijk, uh, ik zeg, uh, de, de hoofdpersoon Prospero komt met zijn dochter op dat eiland terecht. Maar uh, daar woont een, een merkwaardig schepsel, en een Caliban... En eh, als die, nadat die andere, eh, 15 jaar later, zijn aangespoeld op dat eiland, eh, met een dronken eh, kok en, en eh, bottelaar eh, geconfronteerd wordt, dan raken zij in de band van dat eiland en dan, dan horen ze muziek en ze horen geluiden. En Caliban zegt dan dit eiland is vol geluid, het is vol muziek, het is heel mysterieus, het is heel mooi. En vaak als ik droom dan, dan zie ik onmetelijke rijkdom en als ik wakker word zou ik willen dat ik weer in slaap viel. Mm. En dat gegeven... Uh, is waarschijnlijk wat Boyle oh ja. geïnspireerd heeft. Uh, hè. Dit eiland, Engeland. Uh, is vol geluiden, vol muziek, vol wonderbaarlijke dingen. Uh, waarvan je zou willen dat ze altijd maar doorgaan. Oké, okay, dat, dat gaan we waarschijnlijk dan horen en zien. En de telefoon vanuit Florence is Ton Hoenselaars. Goedenavond meneer Hoenselaars. U bent hoogleraar Engels aan de Universiteit van Utrecht en voorzitter van het Shakespeare-genootschap van Nederland en Vlaanderen. En u bent betrokken geweest bij het zogenoemde Shakespeare Globe Theater dat rondom de spelen is georganiseerd. Wat, wat doet die, dat theater precies? Nou, um, dat zit zo um, dat bij het um, kiezen van Londen als plaats voor de Olympische Spelen heeft men gedacht... Dat men daaromheen uh, niet alleen, uh, iets moest hebben niet alleen sport was, maar ook cultuur in een andere zin, dat, uh, wat wij cultuur met de Grote k noemen. Zoals bij de voetbal-EK um, van jaren geleden, die, die, die tenoren had, uh, Domingo, uh, Domingo Carreras en Pavarotti. is er nu dus gedacht dat de Engelsen iets moesten bieden dat ook uit de eigen culturele um, aard kwam. En daar is dan eigenlijk Shakespeare als eerste gekozen. Ja, dat ligt dat, dan het meest voor de hand? Dat ligt uh, het meest vooral. Ik heb ook gedacht, wie zou dat anders moeten zijn? Dan kan je denken misschien aan Hendel. Maar dat was eigenlijk een Duitser die de Engels heeft wel. Maar ik denk niet dat er iemand anders geweest zou zijn. Dat geloof ik niet aan. heeft in ieder geval gedacht. Ook de Royal Shakespeare Company hebben samen een bod gedaan... om een programma aan te bieden aan het Engelse volk... Of het Britse volk dan natuurlijk. En aan de bezoekers, aan de Olympische Spelen... Om te laten zien dat Shakespeare van en voor iedereen is... en ja. dus ook in alle talen gedaan wordt. aan ja. En dan wordt uh, allerlei stukken van Shakespeare... die worden dus in allerlei talen opgevoerd... vanaf volgende week in groot brittannië Meneer u bent bij een uitvoering geweest al, hè? Ik ben uh, een tijdje terug in uh, Stratford geweest... bij een uitvoering van uh, Romeo en Julia in Baghdad door een Irakees uh, theatergezelschap. Irakees? Ja. En hoe was dat? Ja, dat was heel erg bijzonder. Het, het was natuurlijk uh, in, in de grond nog steeds het verhaal van Shakespeare over twee jongeren die uh, van elkaar houden, maar omdat hun families uh, grote verschillen kennen, uh, kan dat niet? Is het een verboden liefde? Maar in deze productie was het uh, verplaatst naar duidelijk het Irak van nu met uh, zijn strijd en zijn achtergrond. Uh, de een was shiit-moslim, uh, de ander was Soenitisch. En uh, de ene familie leek zich aan te sluiten bij uh, de taliban-terroristen. Uh, de andere zocht juist naar uh, de vrede en, en, en de voorspoed. En verder werd daar dus tegen die achtergrond... werd het, het verhaal van Shakespeare uitgespeeld. Hmm. En dat was erg indrukwekkend. Want kunt u hier een case... Nee, ik ken geen Irakees. En gelukkig hadden ja. ze een, een boventiteling. Of, of nou ja, naast het toneel links en rechts stonden schermen waarop de vertaling werd geprojecteerd. En heb je die nog nodig? Of komt het zo tot leven dat je eigenlijk alleen maar hoeft te kijken? Nou, ik was wel heel erg blij met die vertalingen erbij, want eh, kijk, je, je kunt het verhaal wel kennen... ...maar als daar eh, iemand eh, vijf minuten lang een monoloog afsteekt, dan denk je toch, waar heeft hij het over? En ze hadden toch een paar figuren eh, een iets andere rol gegeven. In, in Shakespeare komt een, een broeder, een fra, frater Lawrence voor. Eh, dat heb je natuurlijk niet in een islamitisch land, dus dat was de leermeester eh, geworden oh ja. die, die eh, een andere rol aannam... Uh, dus ik was erg blij met uh, de ondertiteling. Ja, ja. Dus zelfs een kenner als u heeft dan die ondertiteling hard nodig? Ja, maar dat, dat heb je natuurlijk altijd als je naar, naar Shakespeare kijkt. En omdat, omdat Shakespeare in vertaling over het algemeen uh, wat vrijer met de tekst omgaat... Hè, dan, dan je uh, van Engelstalige gezelschappen gewend bent. Dus uh, daar worden altijd... Uh, ja, verwijzingen naar de actualiteit ingebracht. En dat ga je missen als je dat niet in een ondertiteling meekrijgt. Ja. Meneer Hoenslaas, u heeft Shakespeare in het Chinees ja. gezien... als ik goed geïnformeerd ben. Hoe was dat? Ja, um, ik vond het zelf... en ik hoor Hans het ook al zeggen... ik vond het indrukwekkend... al denk ik dat we daar wel um, anders naar kijken of anders naar luisteren. Ik zie bijvoorbeeld, wanneer je een voortregeer bij de Globen... waren ze niet ondertiteld of, of um, surtitled... Um, um, is dus dat ik het veel eerder vergelijk met, althans in mijn ervaring, met wat de opera is, die tegenwoordig wel um, um, met boventitels komt, maar die je toch veel vaak beluistert zonder um, de tekst precies te kennen. Dat is natuurlijk fantastisch om, om um, een ervaring te hebben. Die, ...die zo anders is dan de Engelsen waar we aan gewend zijn. En zeker vanuit een Engels perspectief is dat belangrijk. Je gaat natuurlijk dus ook uh, letten op heel andere zaken dan die taal uh, ja. in, in eerste instantie. Zoals bepaalde beweging, kleur, muziek is, is allemaal heel erg um, uh, prominent. Om de, dat gat natuurlijk te vullen. Uiteindelijk kom je toch tot de conclusie dat... Uh, wanneer je het over het Engels hebt en al die vreemde talen... dat er één taal is en dat is Shakespeare zelf... die iedereen spreekt en die iedereen aanspreekt. Dat er nee. wel iets is in die tekst... waar zelfs een, een, een andere cultuur als de Chinese of de Zuid-Afrikaanse... de voorstelling uit Kaapstad, Venus en Adonis... Um, dat die daar iets mee hebben. Of de voorstelling van... Dus les, lenslasten in de slot. door de Engelsen zelf gedaan, maar door gehoor gestoord. Dat ja. neemt dan definitely Shakespeare, maar okay. dan def als doof, definitely. Waarbij gebarentaal wordt gebruikt om de taal van Shakespeare over te brengen. En dat, zijn natuurlijk, dat zet je aan het denken over een productie en over Shakespeare zelf, op een manier die, een, eh, laten we zeggen, een, een productie doorgaans dat niet doet. Ja. Meneer Janssen, kan je Shakespeare in elke andere taal vertalen? Je kunt hem altijd vertalen, maar je zult altijd keuzes moeten maken... omdat uh, dubbelzinnigheden in het oorspronkelijke Engels... Uh, ja. vaak in een andere taal niet op dezelfde manier weer te geven zijn. Dus een vertaler zal heel snel een keuze maken. Hou ik de grapper in, uh, of, of ga ik juist alleen maar voor het letterlijke... en compenseer ik misschien op een ander punt door daar weer wel een grap te maken. Dus iedere Shakespeare in een andere taal heeft uh, andere keuzes uh, ten grondslag. Oh ja, oh ja. In 2014 is het 450 jaar geleden dat Shakespeare is geboren... en in 2016 is het 400 jaar geleden dat hij is overleden. Um, is dit een soort um, een generale repetitie daarvoor? Krijgen we daar nog veel meer te horen en te zien? Meneer nee, iemand? je weet maar niet wat... Oh, ja, sorry. Ja, ja. Nee, gaat uw gang. Nou, ik wou zeggen, je, je weet inderdaad niet wat ze allemaal nog van plan zullen zijn. Uh, dit, dit is wel een heel bijzonder festival. En uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat het gewoon nog een keer herhaald kan worden. Want er is overal in de wereld, wordt zoveel aan Shakespeare gedaan. He, uh, de Olympische Spelen, sportverbroederd. Maar ik denk dat wat al die landen gemeen hebben, is dat overal ter wereld, of het nou uh, Swaziland is, of China, of Brazilië, of waar dan ook, men speelt Shakespeare. Ja. Ja, meneer Hoensluis, wat verwacht u van de komende jaren? Ja, van wat ik um, op het moment zelf zie... Um, en de, de organisatie waar ik bij betrokken ben... denk ik zelfs, en, en ook al heb ik hier mijn, mijn steentje aan mij... Uh, denk ik dat we wanneer we in 2014, 2016 zijn... allebei de jaren zijn belangrijk... dat we zelfs de Olympische spelen zouden kunnen vergeten... omdat elk land, zoals Hans zelf al zegt... ...elk klant zelf een bijdrage gaat leveren uit eigen initiatief... ...en uit de manier waarop het Shakespeare zelf heeft toegeëigend, al die jaren, die 400 jaar. Dus ik denk dat de, de impact en, en de omvang over um, drie, vier jaar enorm veel groter zal zijn. Oké. Door geen dus suggereert dat wel. Ja, dit is, dit, dit is pas het begin. Er komt de komende jaren nog veel meer. Uh, plezier ja, voor, voor mensen... liefhebbers ja. van Shakespeare, ja. Voor mensen die graag de voorstellingen willen zien en zelf die ervaring willen hebben, hebben ik nog even opgeschreven: moet je dus op het internet zijn op de site TheSpace, één woord, T-H-E, space,.org. Daar staan alle producties van de Globe op. Okay. En dan kan je zelf je oordeel vellen over hoe geweldig het is, was om hierbij te zijn. Tom Hoenselaars en Hans Jansen, beiden hartelijk dank. Graag ja, Back in the crowd There's a battle going no on Between the blue and the gray And if you don't want my love Don't make me stay Wait. Het is vijf voor twaalf. Veel ophef vandaag over de uitspraak van Ajax-trainer Frank de Boer... dat homo's meestal aardsportief zijn en een andere motoriek hebben dan hetero's. Aan de lijn Jacques D'Ancona, ja, voetbalscheidsrechter en homoseksueel. Wat dacht u toen u het hoorde? Ja, ik moet je zeggen, volstrekt eerlijk, hè, die uh, Frank de Boer. Zo zag het eruit, ja. Hij, uh, wij zijn natuurlijk wat dicht geraakt af en toe als wij als groep mogen spreken. Het is de prijs, vind ik dat hij geen politiek correct antwoord geeft. Als hij wat overvallen met een vraag terwijl hij verwacht dat het over Ajax gaat. Nou ja, dan vind ik het jammer dat hij dan toch een loopje met zichzelf neemt. Dat loopje, dus die motoriek. <lacht> hij met een loopje, zichzelf ja. neemt. Door dit vooroordeel te rectificeren en een beetje af te zwakken. Want kijk, tal van mensen, natuurlijk en sportmensen hebben een specifiek loopje. Ik was ook scheidsrechter. Ik, ik, ik had ook een loopje, maar ja, ik had geen homofriendelijk loopje. Uh, <lacht> Bovendien, daar hoef je ook geen, geen homo voor te zijn om vreemd te lopen. Er zijn tal van solo topsporters, met name paardensport, noem maar op, die homo zijn. Ook scheidszichters, wat in het verleden blanke zijn en van Sweeten. We hebben nu uh, onder de scheidszichters Jeroen Sanders. Nou, dat is echt geen man die met een uh, handtasje over het veld op te uh, nee. Nee. zwaaien. Maar zijn, uh, zijn homo's meestal asportief? homo's zijn absoluut niet aansportief, dat probeer ik ook uit te leggen. Je hebt niet alleen de homo'sportverenigingen, maar tal van sportverenigingen waarin homo's ook in uh, teamverband meedoen. En dat zal natuurlijk ook blijken op 4 augustus als BNN die uitzending geeft van FCG. Waarin de KNVB ook duidelijk afstand neemt ja. om een van de bonden te noemen. Afstand neemt van dit soort, nou ja, ik zou het toch eigenlijk willen zeggen, wat hypocriete... Uh, halfslachtige vooroordelen. Maar was het nou eerlijk of was het nou hypocriet? Het was, voor mijn gevoel, volstrekt eerlijk en hypocriet dat hij het afzwakte. Ja, precies. Hij had het moeten laten staan. In de loop van de dag heeft hij gezegd ik had het niet zo bedoeld en zo. En dat had hij niet moeten doen, zegt dat u. Dat is wat ik bedoel. Ja, ja. De, en de, dus, Maar is de kous dan af voor u? Of zegt u hij moet die excuus weer intrekken? Nou, als je geen u zegt, dan... En, en, en, en, en jou <laughs> houdt. Hij hoeft het absoluut geen excuus te maken. Kom op, we maken er geen zaak van. Nee, dat hij is allemaal niet nodig. Ik heeft het hij het vindt, blijkbaar. Okay. En ik wens hem toe dat hij geen kinderen heeft die homo zijn. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Dankjewel, Jacques Nancona. Oh, Zometeen, Casaluna, daarin te gast, Jan Slachten. Wij zijn er morgen weer met Max van Wezel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen.